Wij beginnen de zogerles les 200. De pagina op de pagina Quf Nun Bet 152. Rasulam de linker kolom de regel 31. Dus wij spreken nu hier over uh, de zonde van Kain uh, in het licht van de structuur van de werelden, structuur van de boom des levens. En daar in de boom des, de boom des levens hangt natuurlijk ook de Citra Achra met een mannelijk en vrouwelijk net zoals in de, uh, in het systeem van uh, het heilige hebben wij zoon ja, van het heilige dik Dusha, zo hebben wij ook zoon de zoon de Klipa, het mannelijke en vrouwelijke van Ziranbien, laten we zeggen en goed van de Klipa. En uh, we, gaan we, we gaan verder de reichel 31. We nishmat Kain, hijta mevchinaat eile baode 32, shahen satim bishma, walken hagdusha shihio 33, היתה סתומא לאו במתאם חיסרון לבוש חדה חסדין ונישמת קיין אנד די זיל פון דה קיין פון די זיל היתה מפינת איילה ווס פון דה אספקט איילה באוט שען סאטים בשמא אופ ואניר זיי די איילה ואניר די לטרס איילה זיי נוק uh, ver, verstopt in de naam. In de heilige naam. Dus in de heilige naam Elohim. Yeah? Wanneer zij. Uh, hebben als het ware. Nog de naam van Elohim. Niet, niet hebben. Het is alleen maar Gochma. Als het ware. Maar nog geen chasadim. En ook dan die Gochma. We zullen zien dat ook ontbreekt. Er is alleen maar plaats voor Gochma. Maar. eh uh, ontbreekt aan chassadim, weil ke en akdusha en daarom het heilige, Shahia Chokma, dat het Chokma is, 33, Hij to was verstopt in hem, over hem, dus mita'am om de reden van Chisaron kort aan de aan het omhulsel van Chassadim. Dus geen, geen Chassadim, dan is het geen Chogma. gogma kan aan de lagere niet, um, door lagere niet, waargenomen worden. Omdat de lageren hebben, wat hebben de lagere? Herinner je nog? Wat hebben de lagere? Die hebben altijd twee puntjes in zichzelf. Herinner je nog? Altijd twee punten. Malgoed heeft altijd twee punten in zichzelf. Vanaf de tweede Tintum, zij heeft één punt waar, waarmee zij uh, zich verbindt met de Bina. Ja? En door deze punt Malgoed kan wel licht aantrekken. Zeer belangrijk om dat steeds te zien. Door de, de, de punt die waarmee dus de, de Malgoed verbonden is met de Bina geen, geen probleem om het licht aan te trekken. Weet ...zij kan het licht aantrekken... ...maar... ...daar bestaat nog verborgen... ...punt van de malgoed... ...de malgoed zelf, malgoed die... ...daar waar geen... ...licht kan komen... ...en als men dan het licht aantrekt... ...aan zo'n lagere... ...dus niet... ...eerst opsteekt naar boven... ...de gezet of naar een hogere... ...trap trekt en daar... ...ontvangt men en dan via de middelste... lijn naar beneden trekt, maar wanneer men dat van beneden aantrekt, van, dus als het ware van boven trekt men naar beneden, dan wat hebben we dan, beneden hebben we dan die malgoed, die een verborgen punt heeft, waar geen licht is, dus daar malgoed die zichzelf is, dus de agoraim heet het, agoraim van de malgoed, de ondersteek dan van de malgoed, en dan het licht komt daar naartoe, en daar is... In chassadim niets en daarom is het, kan het licht daar niet, licht kan niet binnenkomen. Want in de Achoraim kan wel het licht chokmaa komen alleen wanneer die daar chassadim is. En de chassadim worden ontvangen bij de, bij Wie nee, ima. Lodai lo daish, lo המי שיעinden דירתה דחסדים, Ella אוד שראצאל אמשי כוח מזים שנדירתה. מיפינו את אביו ימאלין, וวาดו גרה ג'ת היבל, כי צייפן הדירתה גילאה חוראים דנוקו דזיראנ pinned כנעל. ב' 4. מהי נאיגן זי Lodai, het is, vol, het is niet genoeg dat hij Kaaien dus, dat hij niet had man deed, niet man deed opsteken lehamschief om, om de mi van de chassadi aan te trekken Ella 35 Ella oud, maar nog meer nog erger le -ham dat hij wenste ...de gochma aan te trekken... ...36... ...michinat abu ima alleen ...van het aspect van de abu ima... ...van de hoge abu in ima... ...o was ze harageta hevel... ...en daarmee doodde hij... ...hevel, zijn broeder hevel... ...zijn broeder, waarom zijn broeder? Omdat de ene is van onder de gezin... de andere is stam van boven de gezin... ...nou, beide zijn broeders ki gila waarom is dat, waarom do doodde hij, wat betekent dat hij doodde, hevel, zijn broeder hevel, ki 37, gila ahorayim, want er werd onthuld, de ahorayim van de noekwa van de zeer zoals boven gezegd werd, ja, dat de punt van de, van de punt van de noekwa van de zeer en waar, dus, uh, die zonder, zonder Hassadim bleef. 4, 37. We 38. Hypil pilnisch schmato. Le klipot. Scheem We En hij, Kain zelf. Hypil nishmato schmato liet zijn ziel fallen Le klipot. Naar de klipot. Shem eile welke klipot zijn eile? Natuurlijk zijn eile van het heilige en er zijn eile van de klipot. Dus de zeiran binnen van de klipot zijn ook eile. Shemakom 39 klipot eilu, hoe paarka dat de plaats Shemakom klipot eilu dat de plaats van deze klipot 39 is bevind is in arka in deze dit soort land dat heet arka. Punt. Wij nienbet meenemen de volgende pagina. Kuf nun gimel asulam de rechterkolom de eerste regel. Uh. Asher sham. Hier zie ik dat het een fout is. Uh, de, derde, de derde letter in de eerste regel van het eerste woord. Moet het zijn re, res, zijn. Dus niet ze hebben dat zo doorgetrokken. Gewoon res. Uh, de nieuwe pagina koef noem gimmel 153. Hasulam. de rechter kolom, de eerste. Regel, het eerste woord. En de, de derde letter van het eerste woord is dat het uh, gaf of kaf. So, la, de de eindletter kaf. En dat moet res, gewoon resten. De eerste regel. Asher Sham. Um, hem, mitgenaat, ha, de klipot. Kie twee zeeleumat, ze asailokim. En altijd goed in de gaten houden dat de wereld is zo geschapen dat het eh, aan de ene kant is heilig, aan de andere kant is het eh, klipot. En de mens is tussen, tussen die beiden gestopt. Anders zou de mens nooit een vreve wil kunnen uiten. Zo zou hij gewoon in. Een poppetje blijven. Zoals religieën ons uh, willen de mens uh, het beeld van de mens laten zien. Zo'n mens als een poppetje. Wij, ja, wij Joden, wij Christen. Of wij die, of wij weet ik veel, wij boeddhisten. Rechts en links. Uh, in het heilige, maar ook rechts en links in. Ten aanzien van het heilige en klipot. Altijd zo is. De linkerkolom. De vorige pagina. De linkerkolom. De regel 38 naar de punt. Shema oh nee, dat is de volgende. 39. Naar de punt. werd memoniem. En de kwestie Of het aspect van twee aangestelden. Over dat land, ja, over dat land uh, Arka. De volgende pagina, de eerste regel, de rechter Kolom has verlangt. Asher-Sham, die, die daar zijn, die, die daar zijn, die in dat land Arka zijn, een land van, van beleving, een land van, uh, waar heersende klip wordt. Ja, Arka is het land daar waar heersende klip wordt. De regel 1... Die daar zijn, die twee aangestelden, die daar zijn in het land Arke. Hem heeft genadah eile de klippot. Let op, die zijn in het aspect van eile, hele, die eile van de klippot. Die twee zellen, omdat ze want het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen. Dus over dat land. Arta, daar heersen twee, twee dus een paar van die klipot, het mannelijke en vrouwelijke van de klippa. De punt, twee na de punt. Kinitbaer baerlael, drie, Shabanukwa, Yesh Ahuraim, Dema, begnizo. Of Hinaat vier, Mi, Bitgalya. We asi cholale le ir eleni shamut. Vijf. Bishma kadisha de elokim. Betachlita shlimut. Geweldig hoe hij ons dat nu uitlegt. Hij geeft eerst ons het paar zoals het in het Heilige is. Zoals het de noekwa van het Heilige. Hoe hij zij functioneert met twee punten. Zij heeft dus twee punten zoals we dat geleerd. Ja? Uh, dat zegt hij ons ook hier. Die niet bij want bovenaan werd het uitgelegd. De regel 3. Shobanukwa, je achoraim de ma begnizo, dat in de nukwa zijn er achoraim van de naam ma, die verborgen zijn. Dat is wat, wat we noemen dat, de tweede punt van de ma goed. Dat is de achoraim van de ma. Op genaat, mi bij en het aspect mi, dus het aspect me is onthuld in onthulling. Het aspect, aspect me van die Nukwa. Dus nu de plaats, het tweede punt van de Nukwa, waar zij verbonden is met de naam mij. En mee is Bina. En dan zegt hij, en dan kan zij schijnen aan de zielen. Via deze munt, via deze mij, via deze Bina waarmee zij verbonden is. Vijf, Bishma Kadisha Elokim, door de naam, door de heilige naam Elokim. Waarom? Mi is bina en bina is Elokim. Dus de malchut die zich verbindt met, met de Mi, met de mina, met de bina, dan verkrijgt ze ook de, de eigenschap van die Mi en die is de heilige naam Elokim. En dan kan ze dat ook aantrekken, betachlitashlimut in de uiterste vormactie. De regel zes. Natuurlijk, zij ze kan het aantrekken alleen omwille alleen in de kilim van het geven. He? Alleen, alleen ontvangen omwille van het geven. En ook nog in de kilim van niet haar eigen zon. Niet in haar eigen zeerang binnen Malchut. Maar in de Malchut en de zeerang Malchut van de Bina. Dus de Bina leent, zoals we dat geleerd in de zoger, zij leent aan de noekwa haar kilim haar jurk, zoals we dat geleerd. Maar het is wel volmaaktheid, het is absoluut, het is al volmaaktheid die men, de uiterste volmaaktheid die men kan berekenen, gedurende 6.000 jaar van de schep. Ja, in de kmartekund kan ze dan ook ontvangen, zal ze ook kunnen ontvangen, in haar eigen kilim, in haar, haar eigen zon. De agoraim zal haar eigen, haar eigen agoraim zal dichtkomen, uh, want dat is dan in de Gmartikon. Maar hier is het volmaaktheid, uiterste volmaaktheid, dus via deze punt, waarmee ze verbonden is met de binnen, kan ze dat aantrekken. Het licht naar de zielen, want de zielen komen af, de zielen stammen af van de Nukwa. Zes ki az a atvan eile shike blumizo mizad zeyfendi mi de gardimi vinigla akh chmaka disha heder ki azvan dan akh atvan eile de khokhma van de letters eile shikiblumizat de mi die zij ontvingen van de zeven onderste van de Mi, van de naam Mi. Met Lapshot zeven Bachasadim de, de Gar, die zijn ingebed, die zijn, uh, no sorry, die zijn bekleed door de Chasadim van de Gar van de Mi. Oftewel, dus de Chasadim, dan hebben ze, wat hebben ze dan? Dan hebben ze. Chokma, en je hebben ze ook de chassadim. Nou, wat heb je nog meer? Als je hebt Chokma, heb je Hassadiem, heb je alles. Heb je? Zonder chassadim, daar is het probleem. Dus via de MI in de Nukwa kan zij, dus de, deze punt ze, waarmee zij verbonden is met de Bina, kan zij wel geweldig alles ontvangen. Ook wij precies hetzelfde. Wij kunnen ook precies, wij kunnen alles ontvangen als wij dat doen, op deze manier, dat wij ontvangen in, uh, in onze mij, oftewel de punt die verbonden is met de Bina. We en, wer, en werd de heilige naam onthuld. Heb je dan, ja, want als je dan Chassadim en Chochma, dan wordt de heilige naam Elohim wordt gevuld met het licht en daarmee wordt je onthuld uh, en aan de zon, en aan de hun zonen, hun afkomelingen, uh, de zielen, de zielen van de mens. Acht, na de punt. naam dat was ik dat heeft je ons verteld, over hoe, hoe verloopt het normaal, in het heilige, ja, in het systeem van heilige krachten. Op deze manier is het dus ingesteld zo, dat op deze manier kan men op, ko op kosher manier de heilige naam elokiem ontvangen. Am nam acht basitra achra. Shekoll nechen in katan hu me achorrayim de gdusha. Shehuma, Kin. nimt bahen, Atvan. eile, babet, likuim, dubbele punt. Alf, shehen, elef, michus, michus, reich, ligamri, punt. En verder gaan we dat lezen, het eerste vertal. Zes. 5 nog, oké. Okay. 5 nog. 8. 8, oké. Okay. 8. Ja, 8, inderdaad. Am Ja, Ik zie wel dat jullie slapen niet erg goed. In het begin is het denk ik nou, misschien slapen jullie nog. Nee, misschien daarom vergis ik me dat. Euh, laat me mij vergissen, omdat we mee van de kijken trekken. Of het. 8. Amnam, echter, Basitra Agra ten aanzien van de Sitra Agra. Dus daar is heel iets anders met de Sitra Agra. Staat met heel. dat al hun zuigen, al hun zuiging van het licht, is. dek de Gdushanegen, dat zij zuigen alleen van de Achoraim van het Heilige. Duidelijk. Alleen van de achora van het heilige kunnen zij zuigen. Want dat is dag, dichtbij. En daar is dus de punt, die, de punt van de malgoed, mal, ah, mal zeggen we, die, dus die verborgen is. En wanneer zo lang, let op, zolang die malgoed verborgen is, mal goed, de, de ware malgoed, verborgen is, is geen probleem. Want die malgoed die dan, Verborgen is, betekent dat ze omhuld is door Chassadim. Ja? En men bedient zichzelf alleen door de malgoed die verbonden is met mij, me, oftewel met de Bina. Dan is het geweldig, dan is het, komen ze niet aan die, die klipot. Ja? Want dat is net als een schild. Dat dient, die die, schild, die dienen als schild ook tegen de, tegen de klipot. Want dat is niet zomaar chassadim, dat is een chassadim gar. Ja, dat is een chassadim van Abba en Ima. Ja, van Ima, van de, de hogere Bina. En de hogere Bina is chassadim, herinner toch? Dat is een pure chassadim. dat is chassadim van de Ima, dat is niet de chassadim van de, van de Zeerantin. Zeerantin is een gewone chassadim, maar dan chassadim zonder kop, zonder hoofd. Alleen maar zes verrot. Dus daar zit wel tekort. Maar in de Hassadim van de Ima is geen tekort, want de Hassadim van de Ima is gar. Die hebben tien sfeerot. Bina heeft altijd tien sfeerot. Dus de bovenste bina heeft tien sfeerot. Dus dan betekent dat overal waar tien sfeerot is, daar komen de isfomaaktheid. Oké, het is het is niet gochma, uh, uh, maar het is wel de BINA heeft wel gochma, ze heeft gewoon niet nodig. Maar ze heeft wel, ze heeft wel tien tien sfeerord, daarom is het volmaakt. Daar hebben ze de de klipot hebben, hebben kunnen niet aanzuigen aan de plaats wat volmaakt is. Deelig. Ook bij ons, bij elke mens, zuigen ze aan, omdat daar op de plaats waar vol, geen volmaaktheid is. Deelig. En geen mens op aarde was is of zal zijn volmaakt. Ja, behalve Yeshua natuurlijk. Die dus aan ieder van ons, die hangt ergens een, hoe uh, heet uh, het, klipoot, die zuigen van ons. Bij elke mens heeft lekkages. En alleen wanneer wij ons verbinden met de Bina, via Yeshua natuurlijk. Alleen dan, en dan gaan we dat licht naar beneden trekken, dan laten ze ons met, als het ware, uh, uh, ver, uh, vers dan verstoppen ze zich, of telkens, niet alleen verstoppen, verstoppen, dan, wat hebben we Verstoppertjes spelen, maar dan steeds worden ze telkens, hoe meer, en hoe vaker, hoe intenser en hoe dieper wij verbinden ons met het heilige, met Yeshua, dus met Bina boven het verstand, des te zwakker worden die klipot, want, uh, Telkens uh, pakken we van hen iets af. En op die manier worden ze natuurlijk zwakker. Oké, okay, zwakker, maar ook. Dat is wat hij zegt ons: dat al hun aanzuiging van die klipot is van de Agorijm van het Heilige. Dat is de ma, dat het Ma is. Oftewel, of die tweede punt van de Malgoed kunnen zeggen. Die neemt zo bij hen, dat bij hen bij de klipot blijkt zo te zijn dat bij hen de letters eile, die hebben twee lekkages of twee tekorten. Ja, het ene tegenover het andere de schepper heeft geschapen. Dus eile kan zijn in het heilige en eile kan zijn in het onreine dat is dan die eile, wij spreken nu over de eile van, van het onreine, van de sidra agra. Nou, hij zegt, die eile bij hen hebben twee gebreken. Tekorten, letterlijk lekkages. Erg goed, mooi woord lekkage. Zie je dat? Lekkage van uh, de regel 10 na de dubbele punt. Alef, de eerste is shahem. Elef mechusre'a chassadim legamre. Kijk wat hij zegt. Ons. Dat zij ze hebben absoluut geen chassadim. Er ontbreekt hen letterlijk. Absoluut aan, geheel aan, geheel absoluut aan chassadim. Erg belangrijke kenmerken van de sitra-achra, dat wij het moeten dat erg goed om dat doordrongen te worden. Dat. Wat is de sitra-achra? Dus geen chassadim chassadim chassadim hebben die eile als tegenligger van het heilige ja bet de tweede tweede de tweede de tweede tekort is elf na de punt Ki afilu sha chochmat sheba shaba eile een naje hulaleit la besham me hamad dertien chassadim Waar hen schrijot, bachosh veertien velobbahor. Punt. Bet tweede, de regel elf. Kia filosha hochmaat dat zelfs dat de hochmaat die in eile is. De regel twaalf. eina na je la besham, de hochmaat die in eile is. normal beweer in eile, de hochmaat. Kan daar niet uh, ingebed worden vanwege tekort aan de chassadim van mij? 13. Weil hen schooyot, bakhoser, en daarom zij berusten daar letterlijk, verblijven daar in duisternis. wel lobben en niet in het licht. We leren hier geweldige dingen, nieuw en verder, verderop over de klipot, de eigenschappen, hoe dat zit in elkaar. Zoals we leren van, zo eigenlijk de hele zoger leren we van de Zon, zeer en nuchter, van het Heilige. Zo leren we ook, moeten we ook leren van de Zon, oftewel Eile, zoals hij zegt, van de klipot. Want het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen. En niet alleen leren van halleluja, van alleen van het waar scheen, heilige en klipoort, wat duivel men noemt, zo even helemaal niet in acht nemen dat dit niet bestaat. Of, of uh, nu gaan we gewoon, uh, hoe heet het? Uh, verjagen van de mens, weet je, van boze geesten, en klaar. dan ben je helemaal gezuiverd worden van die boze geesten, is naïef men dat zo meent, dat het zo, so, so dat zo so eenvoudig, dat ja. het zo eenvoudig zit, het is niet zo, het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen, de ware realiteit bestaat uit die twee, want anders zou de mens, daarom hebben ze, daarom hebben ze, de, or, die religieuze mens heeft absoluut geen vrijheid. hij heeft geen vrijheid. Vrijheid kan je hebben alleen als je op twee voeten loopt, en zij vollopen volop niet geestelijk van binnen op twee voeten. Daarom, omdat, um, de klipot willen ze niet aanraken, dat is, dat is van buitenkant natuurlijk. Maar, omdat die bestaan, dan. Bleven, wij, ...bleven zij... ...hen achtervolgen. Ja, blijven... ...zij hebben natuurlijk... ...de klipot hebben weinig te halen... ...bij een, bij een religieuze mens. Eigenlijk, een religieuze mens... ...werkt niet aan zichzelf, daarom... ...ervaren zij weinig van de klipot. Ze denken dat ze goed zijn. En alleen als een mens... ...aan zichzelf gaat werken, dan weet die... ...dan dus goed... ...hoe krachtig de klipot zijn. En hoe... En dat het absoluut onmogelijk is... om met hen... om hen te overwinnen... door eigen krachten. Dat uh, well, is onmogelijk. Dus... pas als de mens echt werkt aan zichzelf... zie je dan... hoe ellendig de mens is... als die dan... wil doen... Met zijn eigen, door zijn eigen kracht. Dan valt hij altijd. En steeds zwaarder en zwaarder. Heel? Of die gaat zich ontzeggen iets. zeggen: Oké, okay, ik doe dat niet meer. Omdat hij weet dat dit het klappen Dat het een pijn doet. Bepaalde dingen gaat hij dan ook. Ik doe dat niet. Maar het is geen, geen correctie. Het is alleen maar. Door klappen van de zweep leer je natuurlijk. Maar. Het is ervaring door leed, dan willen ze dat niet doen, bepaalde dingen, omdat het leed, dat brengt hen leed. Terwijl de mens die werkt aan zichzelf, die, moet weet, die weet dat het en leed en vreugde en alles is om het even. Beide zijn vreugde, beide moet je met, met, met vreugde omarmen. Want beide doen jouw werken, doen, jou, doen jouw ontwikkelen, die beide kanten van jou. En daardoor kom je tot uh, wat wij ook leren hier. Dan heb je dan een Gassadim en Borot. Ja, hebben we twee nodig of niet? Dan hebben we twee. Betekent kan niet van één bron uh, bij de mens een, uh, tw uh, een, uh, twee krachten komen. Altijd twee. Dus van de ene komt ja van het onderste binaken hebben we Chochma. En van de bovenste binnen hebben wij chassadim. Nou, hebben we die twee. Uh, bij ons is, wordt het vertaald als twee. Boven is het. En boven hebben we hoe hoger, hoe minder scheiding. En in het licht zelf is er geen scheiding naar chassadim en goroot. Chassadim en gochma. In het licht zelf niet. Het is enkelvoudig licht. Alleen bij de mensen is het wel zo. So. Veertien nadepen. והוא הזכר דה אלה דקליבה. כיף האבטינה כלים שלו, הכלים, הכלים דה חוכמה שהם אלה. זסטין, אבל ריקנים מחוכמה מטעם חוסר חסדים, זה פנטין דמי, באופן שכולו en niet hoog, bij hen acht en kijk nu goed wat hij ons nu vertelt wij hebben geleerd dat de eilen van de ja, dat de van het heilige, die, die wel kunnen gogma ontvangen, kunnen ja of niet die kunnen we kunnen ontvangen gogma, want wanneer men man doet opstegen dan, die eilen die stijgt op naar de naar de mie en zij ontvangen eerst de gogma en daarna ontvangen ze Hasidim, Maar goed. Maar dan de gochman kunnen ze wel normaal ontvangen. Geen probleem. Punt. We hoe maar in, het, in de klipoot. Bij de klipoot. Is het anders. We hoe De eile de clipa. En de eile van de clipa, Dat is het mannelijke. Hij zegt. De. ki 15 <trenten> ha kilim shalom want zijn kilim van die mannelijke klipa, hem kilim de chokma, let op, dat zijn kilim van de chokma, shem eile, dat die eile zijn. Dus in de klipa hebben we, wat hebben we in de klipa, let op, we in de klipa hebben we dat de kilim van de chokma, die eile zijn, dat is het mannelijke, dat is mannelijke uh, klipa. Eigenlijk moet je dan mannelijke klip. Eigenlijk moet hij. Hij heeft die mannelijke klip. Opdekken, dat hij heeft gogma nodig. En eigenlijk. Hij moet gogma leveren. Toeleveren. Toeleveren. En gogma moet. Eigenlijk. Wie moet het toeleveren gogma? Zeer aan wie moet je? aan de. In het. Kijk wat. In de klipot. Zeg je dan. Dat. Uh, Eilen. Kilim van de chokma, die hele zijn die, zijn de kilim in, het, in de klipot, zijn kilim van het mannelijke. Het mannelijke klipa, Zestien. Avalre let op, maar die zijn leeg van chokma, die daar is geen chokma. Hij heeft geen chokma. Eigenlijk, hij heeft kilim van chokma, maar die hebben geen chokma bij hem. Mitaam gozer chos demi chasadim vanwege het ontbreken, het tekort. Hij heeft geen, om, van, omdat er geen chasadim van de mi heeft. het heeft geen chasadim. Boven, 17, chokolo gozer op de manier dat hij, dit mannelijke, mannelijke, mannelijke klipa, is helemaal duisternis. En mi chokma, let op, dan is hij helemaal leeg van. Chokma en Leich van chasadim, heeft noch chasadim, noch chokma, of beter nog chokma, nog chasadim. Achten, avay maalatok dolla beko hakelim shlo. Nechendin, shem ha yureu Le lechokma, ima sharlo twintach, lekabel lavush chasadim kunt. Achten. Aval Malato, maar zijn traptreden is hoog door krachten zijn kilim, want zijn kilim zijn erg hoog, want zijn kilim, 19, Shahem Hajurewujim, want zijn kilim waren geschikt voor de Chokma. Had hij, imayajif Charlo, indien hij zou kunnen uh, ontvangen Lavousha chassadim omhulsel, dat omhulsel van chassadim als, als hij de mannelijke het mannelijke van de, van de kripoort als hij chassadim zou kunnen ontvangen dan zou hij zijn traptrijder er hoog zijn want dan zou hij ook chassadim gochma kunnen ontvangen twintig naar de punt waar ook Eén twintig de klap, hij maakt raakjes hele maand in nukwa. Twee twintig de kusja, ze hij klie schelch asadim. A wel be klap drie twintig hij pygumamme orde, ze hij schoorijt de vpruda, hamij zijefet vier twintig besch maandemalke. והיא שלה הרבה במות 100 25 לפי עקר קלים שלה אמןם יшла נגורה 20 דקות מכה קלים שלה שאם מאחוראים דמא זייף דית חשם בשורשם קלים דחסדין 18. Uh, ach, nee, 20. al. de klipa En terwijl de nukwa, hij zegt, en de nukwa van de eile van de klipa 21. Him de nukwa, die is, dus ha, zij komt dus. Zij is van de Achorayim, van de achterkant van de Ma, van de nukva, van het Heilige. Shehi 22, Kli Shel Chassadim, dat, dat is Kli van de Chassadim. Avalba Klipa, maar in de Klipa 23, Hip Bhaguma, maar wat, ze zij is zeer uh, geschonden, paguma. She is <laughs> de pruda because ze is de wortel dat ze is the ze is de wortel van is the one who is the de nam is the one de is the one de is the one who is the one who is the one van het onreine 25 Leviakilkulim Shalaf, volgens hun beschadigingen, elke beschadiging, welke beschadiging die zij brengt, de klippa de of de clipa, dan overeenkomt een soort van beschadiging, overeenkomt met bepaalde naam. Namen worden gegeven altijd aan eigenschappen van, ja, van krachten. Zo so, ook zij. Zij heeft eigenschappen van vernietigende eigenschappen. Eigenschappen. En elke vorm van, van haar vernietigende kracht is. Heeft ook een bepaalde naam. Ja, zoals we hebben dan Lilith en andere namen die kennen we dan van de Klipa. 25. Amnam. Jeslan de Hura Maar echter, zegt hij, echter. Zij heeft en dun, en, en erg dun lichtje, een klein lichtje heet eh, Zedan. Ze, Mikoye hij schala door, krachtens haar kilim, die, achora, die van Achoraim van de Ma zijn. 27. Shehem, Bashorah Bashurasham kilim de Hasadim, dat die, welke kilim, ob in hun wortel zijn, kilim van de Hasadim, dus zit een beetje Hasadim daarin. Ja, zo'n so klein lichtje van Hassadim is er wel. Punt. 27 na de punt. Weet je daar? She'elu 18, 28. ha'zachar van de kivade de klipa. Hem betam 29, neken en twintag, arka dubbele punt. Weet je daar? En weet. Eilo Azachar van de Eilo Elo dat deze manlike en vrouwelijke van de Eile van de klipa, die zijn, Betleem Hamemunim, dat zijn die twee, zij zijn twee aangestelden die in het land Arka zijn. Ja, dat is wat de zogar ons vertelde. 29, dubbele punt. Azachar hu, Hamemunah, Hamemuné, sorry, ala Choshech. Dertig, waanukwa, jamu ne ala, ora, shersham. A zagar, het mannelijke, van de klippa, is aangesteld over de duisternis. Dertig, de kiva, terwijl het vrouwelijke, is aangesteld over het licht dat daar is anders we, ja, in het hele we zouden het anders denken, ja, dat het normaal, in het helige is het, ja, dat misschien de vragen kunnen opkomen op van, hoe komt dat, serampien is toch de leverancier van, van licht, en niet de mag goed. maar in de clipa is het omgekeerd, duidelijk, in de clipa is het omgekeerde, dus, ja, duidelijk, kijk, in, de, in, de, in het heilige is echt belangrijk, in het heilige is, hoe hoger, hoe hoe krachtiger, hoe sterker, ja, hoe hoger de trap treden, hoe meer heiliger. In de klipa is het omgedraaid. In de klipa is, hoe lager, hoe krachtiger. Ja, dat Hoe lager, hoe krachtiger is de, de, de, het on, de onreinheid begrijpt u het, het is erg belangrijk, is omgekeerde dan bij het heilige, daarom is het hier omgekeerd, dat die mal goed heeft, oftewel, ja, mal goed van het onreine, zeg maar, zij heeft wel licht en ze niet. Zij heeft wel een beetje chassadim, niet, niet licht, een klein beetje chassadim, heet ze, en hij heeft, uh, Kilim van Hochma, maar die zijn absoluut leeg van beiden. Walken, 31 heem me katragim zeleze, lejot ze mize 32 kia zachar, lejot boah kilim rehareikim, de Hochma 33 me at van heele, hu sonele kocha zejuf, en hier zit een zeer diepe, diepe, diep geheim ook van de verhouding tussen die mannelijke en vrouwelijke van de klipot. En, en zeer belangrijk het is om die verhouding... Goed te begrijpen hoe zit het met elkaar. We weten de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke van het Heilige, ja, Zerantin en Nukwa. Dat hij de leverancier is van Chassadim en zij het Chogma, maar zonder Chassadim kan zij niets, maar, maar hij is hoger dan zij, ja, en zij verlangt naar hem. Ja, in het Heilige, zij verlangt, de Nukwa verlangt naar de Zerantin. Eigenlijk. En, wil, en hij ook naar haar en ze willen dan alleen, zij kunnen niet bij elkaar komen, ze kunnen geen zivhoek maken zonder eerst voorafgaande aan de man van de zielen. Dan, ja, want ze kunnen geen zivhoek maken zelf om aan te trekken licht naar de zielen die niet erom, die niet om, die erom vragen, die niet vragen om uh, licht. Eigenlijk waarom? Omdat dan hebben, hebben die, die zielen niet, zijn de zielen niet voorbereid, geen op, niet opgewekt om dat licht te ontvangen. Daarom, daarom bleven ze hier aan Pien in het Heilige gescheiden, totdat men de zielen, tot, men, tot de zielen de man doet, doen opstegen. Maar in principe zijn ze altijd bereid om met elkaar te... Ze hebben ook verlangen om met elkaar te komen. Want hun, al hun uh, rol, al hun uh, functie is om te geven aan die zielen die hun kinderen zijn. Maar in het heilige... En dan kijk nou hoe dat zit in de klipoot. Wat zijn die, die eigenlijk... Goed opletten. De eilen, die eilen, die... Hele, die Man, het mannelijke en vrouwelijke van de klippoot waar we het over hebben, alle zielen die hier op aarde zijn, die onreine krachten aantrekken, die trekken die krachten van, deze, van dit paar. He, alle vormen van zwarte magie, van uh, bezweringen, tovenarij, uh, alles wat er bestaat op dat gebied van allerlei afgoderijen die dus van dat soort allemaal trekken ze het licht trekken zij hun krachten van dit, van dit paar en daarom bijzonder belangrijk om dat te weten hoe dat functioneert zie je dat hoe geweldig het is en daarom men ook in de Kabbala zie je dat is het bijzonder in de Kabbala is het dat uh, waarom de Kabbala is zo so ook christendom wist altijd dat Kabbalah, dat is iets speciaals. Dat jodendom, ze weten, oké, okay, dat is gezellig, dat is goed. Dat is een uh, goede bron voor ons, voor het openbare, voor de openbare leer. Maar het heilige het verborgene, het geheime komt van de Kabbala Want vanuit de open, openlijke Torah krijg je wordt je niet beter. De mens wordt niet beter, het is alleen maar uiterlijke alleen maar uiterlijke... zeggen dat... Uh, polishing. Uh, uh, uiterlijke... gewoon poets-poetswerk. Putz, Duidelijk. Daar binnen zit alleen maar duivel. Duidelijk. De mens kan niet komen tot... Uh, het heilige en werken aan beide kanten. Duidelijk. Omdat men werkt niet alleen door de Torah te leren... de openlijke Torah te leren... komt men niet aan zijn klipot en kabbalist, kabbalisten leren dat wel, omdat men kan niet de wil van Hashem vervullen, zonder ook, want zonder ook de, deze kant ook je eigen te maken, want De in het ene tegenover het andere, heeft de schepper geschapen, en wat doe je, je wil alleen, kiest je alleen voor het, alleen voor een uh, toetje, ja, of alleen voor een Lekkere dingen, maar een, een bittere pil wil je niet innemen. He? Of andere dingen wil je niet. Ik wil alleen maar één deel, één helft, de helft van de scheppingskrachten. Maar de andere wil ik niet. Nou, zal het lukken ooit? Zal het nooit lukken? En daarom in een kabale kabalist leert dat wel, omdat hij dagelijks heeft daarmee te maken. Dagelijks. Moet je overwinnen die, die uh, suggesties, argumenten van die zoon van de Siterwacht. Daarom is het zeer belangrijk om te zien hoe die in elkaar zit. Van al het onreine. Als je dat leert en als je dat begrijpt en als je ook begrijpt, ik bedoel, opneemt in jezelf. En met deze krachten blijft Omgaan. En, en overween steeds kleine overwinningen, grote overwinningen, etc. Daardoor word je absoluut immuun tegen elke kwaad, elk kwaad hier in deze wereld. Want elke kwaad komt eigenlijk van die twee krachten van die eilen... Als je weet hoe dat zit met elkaar en je, je werkt eraan, wat zal je raken? 30 naar de punt. Waar ken, Waar Dus wij hebben geleerd, hij heeft kelim van Gogma, het mannelijke van de klipot, maar geen gogma en geen, geen licht Gogma en geen licht hassadim. En zij heeft uh, kelim van hassadim, maar dan als het ware, maar dan van ma, maar dan uh, geen licht, alleen maar een klein beetje van naar een klein lichtje van hassadim wij kennen daarom 31, hem, katragim, ze, en daarom zij klagen elkaar aan. Nou, wat een mooi paar, hè? Dat zij klachen elkaar aan, die citrachere. Liget aan hafuchim, ze ze. Dus op zichzelf genomen, let op, op zichzelf genomen zijn ze gescheiden van elkaar. Dus ze leven gescheiden van elkaar, dus eigenlijk. Want hij wil gogma en zij kan hem, wat kan zij hem geven? En, en zij heeft ook weer, ze hebben verschillende belangen als het ware. Dus normaal zijn ze gescheiden van elkaar. En wie zij, wie hen kan brengen tot paring, alleen de zonden van de mens. Begrijp je? Op zichzelf zijn ze zij, als het ware gescheiden. En zodra, zo lang. Goed op het zeer diepe, diepe, diepe materie, wat ik zeg. Wat, wat we nu aanraken. Wat nergens kan je zien. Dus dat op zichzelf genomen, die zon van de Klippa, die zijn neutraal. Die zijn, die hebben geen, die hebben, kijk hey, hoe geweldig de schepper heeft dat geschapen. Dat op zichzelf genomen hebben ze geen, kunnen ze geen schade toebrengen. Zij zijn alleen potentieel, uh, schade doen. Duidelijk. Om de mens, de schepper heeft het speciaal gemaakt: om de mens te behouden en de mens om slecht te doen en de mens een vrije keuze te geven. Om het goede, voor het goede te kiezen. Kijk hoe geweldig de schepper heeft geschapen deze klipot. Niet dat zij al het instrument hebben om de mens al direct uh, aan te pakken en de mens te beschuldigen, cetera. Op zichzelf niet. Pas wanneer een mens zonde, zondigt. Dan komen ze bij elkaar. Hij brengt de mens die zondigt. Die brengt die beiden bij elkaar. En dan verenigen zij zichzelf. eigenlijk. Dus hij en zij. Verbinden zich met elkaar. En samen maken ze manlijk, vrouwelijk. Kunnen ze, kunnen ze uh, krachten produceren. Die... Waarvoor zij aangesteld zijn. Oké? Okay. Dat is wat. Dat is wat. Uh, uh, maar hoe geweldig het is hier dat dit op zichzelf, uh, de schepper heeft hen geschapen, dit, dit paar, dat zij onschadelijk zijn. Nog, te, uh, nog sterker. Dat zij klagen elkaar aan. Wat betekent dat, 31? Legio, Legio, omdat zij. Aan elkaar tegenover, tegengesteld zijn. Tegenovergesteld zijn aan elkaar. Het mannelijke en vrouwelijke van de klipot. 32. Kiazachar. En nu kijk goed wat hij ons vertelt. Kiazachar van het mannelijke van de klipot. Lehiot boa kilim rekim de chogma. Aangezien. Die, dat mannelijke heeft lege kilim. Kilim die leeg zijn leegstaan, van de gogma, 33, mead van eile, van de letters, eile, hoe, let op, hoe zon hij le le le le le als hij heeft. hij haat, het mannelijke, haat de kracht, de vervalste, de kracht van vervalsing, en de kracht van het scheiding, brengende kracht, die er uh, uh, is, in kilim van zijn noekwa. Want de noekwa die heeft de kracht om te, de scheiding te, te veroorzaken. En daar heeft je hekel aan, het mannelijke van de klipa. En daarom kiest hij liever do, uh, uh, zijn eigen Duisternis. Dus hij kiest liever om in duisternis te blijven. Hier is een bijzondere, erg bijzondere verhouding tussen die twee. En nog even gaan we verder dat horen wat hij ons nu vertelt over deze verhouding. <coughs>